een Klomp met het NOS-journaal. Mensen die jaren hebben gewerkt in dieselrook, zoals bouwvakkers en garagepersoneel, sterven vaker aan longkanker dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een conceptstuk van de Gezondheidsraad dat in handen is van de NOS. Op elke 100 werknemers die in dieselrook werken overlijden er 7 aan longkanker. Eerder werd gedacht dat dat 1 op de 100 was, blijkt uit het rapport.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 De meeste huishoudens met problematische schulden schakelen geen schuldhulpverlening in. Een op de vijf huishoudens kampt met forse schulden, maar slechts 2,5% daarvan krijgt hulp. Staat in cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. In het rapport wordt gemeente aanbevolen om de positieve kanten van de hulpverlening meer te benadrukken.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 De top 2000 van NPO Radio 2 heeft een nieuwe nummer 1, Imagine van John Lennon. Het was al de verwachting dat het nummer hoog zou eindigen. Een pianist speelde Imagine bij het Bataclan Theater in Parijs, de dag na de aanslagen. Op nummer 2 in de top 2000 staat Bohemian Rhapsody van Queen en op 3 Hotel California van de Eagles.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 Dit is een uh, belangrijk moment. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt Tot geweldig. Tot zitten die gasten van Toebak Leeft er nou alweer. Jawel, die gasten van Tobak Leeft zitten er alweer. Zitten er alweer. Eentje moet eruit gaan schuiven, maar die komt er straks zo ongetwijfeld, ongetwijfeld schrijft hij gewoon aan. Welkom bij dit radioprogramma. Een week vol gebeurtenissen. En dan kijken we altijd even. Ja, wat is hier dan bijgebleven? Zo even zo spontaan. Nou, nou, eigenlijk niets? weinig. weinig. Nou, meer gebeurd is er voor mezelf dat ik naar een hele leuke cursus geweest ben. En? Dat heet omdenken. Omdenken? Omdenken. Omdenken. Dus dus andersom. Andersomdenken. Ah, helemaal geweldig. Is het ook positief denken dan? Ja, zeker. Ja. Zeker. En even ik ga dan... je straks wel een voorbeeld van geven. Of, ja? nou ja, een voorbeeld. Even snel. Uh, dat bijvoorbeeld iemand uh, een theater heeft en daarnaast zit een hotel. Ja. En het hotel klaagt, want het theater maakt er veel herrie. Ja. S uh, dus dan moet het om tien uur dicht. En dan heeft het theater gewoon besloten. van nou, Ik ga omdenken. Yeah? Ik, uh, ik huur gewoon de kamers die naast het theater is af. En ik ga abonnementen verkopen. Van, of arrangementen verkopen. Dus een win-win situatie. Dus de mensen die zitten dan in het theater. Yeah? Dus die hebben geen last van het geluid. Nee. En dan gaan ze naar hun kamer. En dan oh. is het theater ook afgelopen oh. Oh, al. Dat, Dat is omdenken. Positief draai geven aan... Dingen die gewoon een feit zijn. Ja. Dat, dat, is, dat was mijn hoogtepunt van de week. Oké, okay. nou het is wel leuk om gewoon even anders om te denken. Ja, ja zeker. Het naar nou, je toe te drinken van je zwakke puntje, je sterke punten maken. Dat soort dingen allemaal. Ja. Allemaal leuke dingen allemaal. Nou, ik zit ook even te denken wat er met mij bij is gebleven. Eigenlijk ook heel weinig. Ja, ja het is natuurlijk wel chockerend gewoon dat Turkije... Gewoon zijn poot stijf wil houden en denken van, nou, ik ga nu echt mijn grenzen aangeven. Ja, ze brak op aan, maar ze goed, je moet je grenzen aangeven. En toen vlogen ze een klein stukje over Turkije heen, Weet je, dan schieten ze gewoon naar beneden die Russen. Ja. We, zo irritant zijn ze ook de hele tijd. Elke keer laten zien dat ze hele grote vliegtuigen <coughs> hebben en straaljagers, dan schieten ze de lucht uit. Nee, wat me echt bijgebleven is ja? daarvan, ja? is dat inderdaad dat er een video gemaakt is met een piloot op zijn rug gefilmd. Ja? En die zei van, ze hebben helemaal niet gewaarschuwd. Nee. Maar ze laten zijn gezicht niet zien en nee? overal zeggen ze, nee, de piloten zijn allebei dood. Ja, dus ja, dat is een soort van valse informatie, voor mijn gevoel. Ja? En ik had ook gehoord dat Rusland heel veel mensen in dienst heeft om te reageren op Facebook op allerlei berichten. En dan ten gunste van Rusland. Ja, of, Terwijl dat dingen helemaal niet zo zijn. Of chaotisch te maken. echt ja, verschillende theorieën de wereld niet te op te ja, werven. Echt. Maar goed, uh, Poetin staat er dan weer zo. Nou, staat Meestal zit hij onderuit gezakt. Ge ge ongeïnteresseerd is zo. Met je naar de camera te kijken. Nou, ik wil nog steeds wel helpen met IS hoor. Ik heb helemaal geen punt. Ja, ik wil u ja. ja, best wel helpen hoor. En Turkije, ja, ach, wat die nou echt allemaal weer naar buiten brengt, dat is ook volgens mij niet allemaal de waarheid. Ja, wat Nee. Je het is echt het is een puinhoop in een puinhoop is het gewoon geworden. Hè? Dat is echt uh, goed. Vanavond waarschijnlijk weer bij The Voice. Ik heb het over de Gisteren was het? Gisteren was The Voice, oké. Okay, ik haast altijd door elkaar, die twee programma's. Je hebt namelijk alsnog zo'n muzikaal programma. Oh. Swan Hammond. En dit is de laatste single, Empire. See Oh, ah, mooie plaat dit: The Empire van Sven Hemmen En ik moet ook Sven Hemmen zelf doet niet mee met de voice. Maar dat is natuurlijk Ivar Perotti, de, de zanger, de donkere zanger, die doet mee. En hij heeft een, een geweldige stem. Hij zit trouwens in het team van Sanne. Ik heb, ik heb het gisteren niet gevolgd. Heb je het al gevolgd? En hoe ver staat iedereen? Want, uh, uh, staat waar ik, ik heb wel gekeken, maar ja? in het team van Sanne... Ik weet het niet meer. Er was wel één dame en die, uh, die begon uh, toch een beetje te huilen. En die werd vreselijk afgemaakt door ja? uh, Anouk. Maar okay. ze kreeg toch wel een groot applaus. Omdat, uh, omdat ze toch nog even terugkwam. En ik neem aan dat dit soort uh, filmpjes ook wel weer... Gedeeld gaan worden op Facebook en zo. Het was een blond meisje, klein... Ja. Meisje. Ja, een... Maar schops. ik heb het niet helemaal gekeken, want ik weet je, ik vind het uh, ja? ben er een beetje klaar mee met dit soort programma's. Lijkt wel. Ik vind het ook altijd wel leuk als er tussendoor nog even gepraat wordt. Zo. Ja, het viel me toch een beetje tegen het optreden. Ja, wat ja, ging wat, er nou door je heen? Wat ging er door je heen? Dat is echt. Noem je dat een priloog of zoiets? Proloog. Pro Proloog, ja. ja. Proloog. En dat zie je ook heel vaak in de televisieprogramma's, zoals de Brugklas, weet je. Dan zie je een situatie in de klas en dan worden die jongens en meisjes nog een keer tussen de scènes door ook nog een keer geïnterviewd. Ja. En dan denk je, huh? dat ging om niks, maar. Ja. Je maakt het nu met die proloog. Maak je het toch een beetje interessant? Ja, het is ja. net als met Expeditie Robinson. Ja, is hetzelfde. Je mag ja, ze achteraf commentaar bakkelen. geven over ja. wat ze voelden tussendoor... terwijl het zo spannend was. Ja, en als je het ja. gewoon de situatie liet... je denkt, nou, ik voel het ook helemaal niet zo spannend. Het gebeurt helemaal niks. Ja, ja, maar daarom. Het is ook eigenlijk vrij oninteressante tv. Maar dan gebeurt zo, het in het hoofd. Dan probeert ze het wat spannender te maken, okay, denk nou ja. ik gewoon. Ik ben ook geen televisiemaker, ja. dus ik weet ook niet hoe het werkt. Ja, maar weet je niet het leven echt spannend is? Er was een, een meisje afgelopen dinsdagochtend... die moest eigenlijk naar school. Maar toen begon haar moeder plotseling te bevallen. En de koelbloedige Caitlin Burke belde de ambulance en heeft de telefonische instructies uh, opgevolgd. Totdat haar zusje Elsa Monet ter wereld was gekomen. En ze haalde de navelstreng die om het meisje heen gewikkeld was, los. En gaf de pasgeboren aan haar moeder. En ze zei ook echt van, ik was wel een beetje bang en bibberig. Want ik had nog nooit zoiets gezien. Nee? Nee, ik bedoel, dan zie je plots zeggen, oh, hoe, hoe oud was, het? was dat meisje dan? Elf, dat het elf. elf. Oh, okay. Maar toen ze was geboren was ik heel blij. En ondanks alle opwinning vertrok het meisje daarna gewoon naar school. <laughs> en uh, mijn vrienden Doe. en leraren waren heel blij en trots op mij. En als ik groot ben, wil ik echt goed vrouw worden. Nou, ja. dat is wel gaaf. Je, dat je in de klas uh, vertelt, nou, mijn moeder... Uh, ik heb moeder geholpen vanochtend met, uh, met, de, met de... Met de delivery, hè? Met de delivery. Dat was, dat was in Engeland, dus de delivery dus even het pakje ja, afgeleverd. Hou nou even op met die fantastische verhalen van jou. Daar ben ik echt helemaal klaar mee, gewoon. Dan is het gewoon echt waar. is het ook echt waar, jaar Wel uh, gaaf dat jij later tegen je zus van... ja, ik heb jezelf ter wereld geholpen. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Ik vraag me er nou wel af of ze nou echt... Uh, dat duurt wel heel lang voor ze zelf kinderen krijgen denk ik. Dat ze even denk van... Zo'n bloedducht er veel. Ja, maar ja, nou, nu liggen. gaat zij natuurlijk uh, mee, mee trottelen met haar zusje. Ja, dat en dan, dan is... heb je wel een enorme band. En dan vind je het toch wel, wel heel erg leuk. Het is wel heel schattig. Dat is nou. zeker waar. PewDiePie. Ja. Nieuwe single van uh, Navimati. Yes. Kan je hier verwachten in de zaterdagmorgen straks ook nog een nieuwe single van Wolf Alice. Dit is een mega goede plaats. Het is plaats. tijd voor een wilde gitaarplaat. Rubbing shoulders with some unknown love Making way through the universe Silent walls with anonymous brothers Trip, switch, trip, switch Make a wish and I can't to three Press the button and my body be happy Sending signals is a dirty trick Get my love in a digital package Trip, switch EFM. Wat een plaat, die zou ik nou nooit draaien. Vind het toch beter dan die vorige plaat? Ik zit echt uh, fanatiek te zoeken. Wat was dat weer die vorige plaat? Ik heb me zo vaak gedraaid. Ik denk dat zit, ik wel, dat zit wel vast in mijn harde schijf. Maar ik kan niet lospuiten. Hè? Dit heet uh, Freezy en de voor Triple Switch van Nothing But Tease Hier in de zaterdagmorgen. En uh, groot in de krant en ook op het nieuws te horen dat Bohemian, die Bohemi ruptie die. Weet je, deze, uh, deze vredelijke fuckplaats gewoon... I see a of a man. Dat die uh, verstoot is van nummer 1 en ook van nummer 2. Of nee, hij staat nu op twee, nummer 2, twee, geloof uh -huh. ik, ja. Uh, van de top Volgende 2000. Jaar. Er zijn al van die 50 plus en 60 plus er die er altijd roepen van... Oh, eindelijk weer eens wat knappe muziek op de radio. Of de top 2000, vind ik zo leuk. Ik heb nog wel eens op een feestje gezeten. Was iemand met de auto nieuw of zoiets. Dat de top 10 werd gedraaid. Vlak voor 12. Ja, denk dan heb al. al die depressieve kutmuziek achter elkaar. Vlak voor 12. Nee, ja, ja. Ik weet niet of ik het naar het nieuwe jaar ga. Ja, dan kan je beter naar de nieuwjaarsconferentie. De oudejaarsconferentie. Ja, dat is Wat misschien leuk. Wat is het nou? Ja, goed. <laughs> Zij ja. proberen erop te dansen. Nou, probeer daar maar eens dus op te dansen. Bohemian Rhapsody Of uh, Eagles. Weet je wel, Hotel California. Want dat is namelijk ook uh, in de. Uh, top 3 te vinden. Maar goed, Imagine van John Lennon... is nu op nummer 1. Dat komt natuurlijk ook door... Uh, wat er in uh, Frankrijk is gebeurd. Dat hebben ze gisteren nog weer... Uh, noem je dat. Uh, zijn ze bestil, uh, hebben ze... bij stilgestaan. hebben ze heel mooi uh, gedaan. Heel mooi vorm gegeven. En zelf heb, krijg ik altijd een beetje dubbel gevoel erbij. Ik denk van ja, ik vind het allemaal wel heel mooi. Maar houd het besloten. Want dit is weer wat IS wil, weet je. Oh. Die kijken naar dit. Die denken bij zichzelf... Ja, dat is wel gaaf, hè. Dat hebben wij veroorzaakt zitten ja. ze met z'n allen op het plein, joh. Moet je kijken, ze hebben het echt heel zwaar. Oh, wat hebben ze het zwaar? Wat is ja, voor fijn. Dan, dan, dan heb je weer dat ze met z'n allen bij elkaar hangen. Dat is weer het moment. Ja, dat denk ik. Ja, dat is groot ja. of zo. Weet je, geen camera erbij. Dat is, dat is, dat is, dat is hun ceremonie. Dat hoef ik niet ja. te zien. Ja. Weet je ook IS, buitenwereld, hoeft dat niet te zien. Zij hebben dat leed, ik niet. En het hoeft IS. Nee, dat, dat is mijn theorie. Maar goed, jij ja, bent ook een beetje voor staatsradio. Daar ben ik ook wel voor. Weet je wel, niet alles naar buiten brengen. Nee. Nee nee, nee, nee. nee, nee nee niet doen alsof iedereen dood is. Gewoon mensen op hun rug filmen. En van En dit zijn de slachtoffers. Ja, klaar. Dus dan ja, moeten nu 200 mensen neerzetten ja. op hun rug filmen. Ja. Nee, maar we zijn helemaal niet dood. Ja. Je dacht dat, dat je het raak was met die bommen, Maar we, we zijn gewoon niet Ik wil dood. alleen zoete broodjes wil ik horen. Ja, overigens. Oh, oh nee, zo <laughs> erg ook okay, weer niet. Okay. Maar goed, maar, dat is allemaal wel heel erg natuurlijk wat gebeurt. Maar wat echt heel erg is gebeurd afgelopen week natuurlijk. In een HEMA, ik weet niet welk dorp. Ik wil het dorp ook niet meer noemen. Als we gaan zien, meer naar die HEMA natuurlijk. Is een zwarte pietpop. Een zwarte pietpop gesignaleerd. Je met de roet? Nee, nee, nee, nee. Het was echt een zwarte pietpop. Weet je wel uit de jaren zeventig nog, weet je wel. Ah, goede oude tijd. Ja. Dat zwarte Piet misschien nog echt fout was. En dat heeft één vrouw getwitterd. En toen explodeerde Twitter. En ook de Hema daar is helemaal vastgezet. En de service Bali is helemaal plat gebeld. Omdat, ja, dit is natuurlijk wel een ramp ook gewoon, hè? Dit kan er toch echt niet. En ze zeiden ja, even, ja, maar dat is sorry. een droppie toch? ja Je hebt Drogpieten, ja, ja. nee, nee, nee, en nee, kaaspieten ze, ze hebben hem snel weggehaald. Ze hadden gezegd, sorry het is een fout. We zijn diep door het stof gegaan. Dit gaat niet meer gebeuren. Goed. Mm, en ik nou. moet zeggen, afgelopen week hadden we een soort uh, Sinterklaas toneel. En dan spelen er allerlei collega's het toneel. Ook leuk. En dan komt er ook Zwarte Piet bij en Sinterklaas. En dan was een van die uh, cliënten... Die is dus donker. Dat is een uh, donkere vrouw. En die wilde wel Zwarte Piet spelen. Ja, dat, dat hebben we natuurlijk niet toegestaan. Dat mag natuurlijk. En wordt ze dan blank gemaakt? Dat is het, dat... nee, nee, nee, nee, nee. Het is helemaal gewoon niet Zwarte Piet uh, spelen. Dat mag niet. Dat mag niet volgens de regels van Nederland. Dat is een, daar hebben we natuurlijk ja tegen gezegd. Dat mag niet. Dat mag gewoon niet meer? Nee. Oh, maar dat vind ik discriminatie. Dat jij eigenlijk geen discriminatie, ja. hè? Ja, het ja, is wel een beetje gek het allemaal hoor. Dus uiteindelijk hebben we het toch me toegestaan. Maar het was wel een dubbel. We zaten wel in conflict met onszelf. Oké. Okay. Maar nou, ik heb trouwens wel een hele geinige plaat van. Zwarte Piet en Sinterklaas gedeeld op onze tijdlijn. Yeah? Want je ja, uh, had toen de tijd had je die, uh, uh, dat leuke plaatje van ik heb drank en drugs. En dat is zeer slecht. Oh, maar nu heet dit van speculaas en taai-taai. Dus je zou hem even uh, een heel klein stukje kunnen laten horen. Bij wijze van. Yeah? Maar uh, ik, zal, of, ik zal hem zo direct gewoon sowieso even laten horen. Ja, dat is, en dan dat... moet jij maar bepalen of we hem volgende week gaan draaien. Oh ja, volgende week is het. Wij zijn op Sinterklaas, dames en heren. Ja. Ochtend zijn wij hier aanwezig om jullie te plezieren met onze. Oude hoor. Ja, precies. Met onze lopende Sinterklaas. Oh, Sinterklaas. Ja, wij zitten op 5 december hier gewoon radio te maken. Erg leuk. Straks de Zandvoetse berichten natuurlijk en ook nog meer wetenswaardigheden. Eerst even de laatste zingel van Albert Hammond Jr. En Born Slippy, je bij zie Hammond Jr. Ja, dat is de jonge Binky, Niet senior. Maak hiernaast nog muziek. Ik weet het graag niet. Of je kan door dranks en drugs overleden. Nee, ik vond er gek uit. Born Slippy. Hij komt natuurlijk uit uh, uh, uh, uh, de Strokes. Dan komt hij uit deze man. En meer mensen uit de Strokes maken solo platen. Jullie kassenblank is erop bijvoorbeeld. Er ook nog eentje van. Ja, het is de zaterdagmorgen hier het toepak leeft. En jawel. Haha, we dachten eerst nog even komt hij nog, maar hij is gearriveerd. Yay. Onze jeugdafdeling van het radioprogramma Marcus. Waar is hij nu naartoe? Ja, ik weet ik denk dat hij nog helemaal bij moet komen van het rennen. Ook denk je even een kopje koffie aan het pakken is. Oké, okay. ja, ja, ja dat moet ook gebeuren. Oh, misschien neemt u wel van mij een kopje thee mee. Dat zou oh, wel heel fijn dat zijn. dat zou echt heerlijk zijn. En de radio staat aan in de keuken. Mark, ik wil een kopje thee graag. Heerlijk. Ja, ja een kopje koffie <laughs> ook. Heel goed. Okay. Ja, ik heb een leuk bericht uit uh, Sydney. In de Australische stad Sydney. Daar moest een man een verklaring afleggen... Aan de politie, want wat was er nou? De buren hoorden een vrouw gillen en vervolgens de man schreeuwen. Ik ga je vermoorden, je bent dood, sterf, sterf in het Engels. Hè? Die, die. Nou, de agenten gingen op de deurbom. Ze kregen de man te spreken, maar die ontkende dat er een vrouw in huis was. Nou, hallo, mensen hoorden je gillen en ze de meubels omvallen. Toen moest de man bekennen dat hij niet een vrouw had geslagen, maar een spin. Een hele grote en hij was zelf zo aan het gillen. En na een lange pauze, wat gelach en een snelle blik in het appartement. om zeker te zijn dat er geen vrouwelijk slachtoffer was. afgezien van de spin, zijn ze vertrokken. <laughs> <laughs> dus die man, die man die heeft gewoon gegild als een meisje. Oeh, weet je Ja, ja die hebt inderdaad ook als van. zeker sommige gay people die kunnen ook zo hoog gillen, weet je wel. <laughs> ja. Het is helemaal leuk om je man te laten gaan gewoon. Dus, ja. ja. dat is al wel leuk. Ja. Gewoon echt in, in het nu te zijn, in het moment. Ja. <laughs> dat is zo lekker. Ja, ja en zo'n zo spin. Ja, je overvalt, is dat best wel heftig ook. Ja, nou, ja, als je voorbereid, dan, dan denk je... oh, is een grote ik ga hem even pakken. Maar als je in één keer vlak ja, Ze bijstaat, rennen dan, in je, dan zie je ze in je ooghoek en dan voel je inderdaad... zo'n scheut van schrik door je heen gaat. Oh. Je, ja. Ja, jij bent in Australië geweest. Jij weet hoe grote spinnen daar kunnen zijn. Ik heb, nee, ik heb, nee? Ze, ik heb ze niet gezien daar. Sorry. Oh. Maar nee. ik zag trouwens wel gisteren ook op Facebook... een, een filmpje ja? dat iemand was... Wat, ik denk, wat is dat nou? Het was gewoon een oor, zwaar vergroot... waar ze druppels water in en doen... En toen kwam er een spin uitkruipen. Ja, die denkt, wat is nat hier, ik ga naar buiten. Eeuw. Die had dus gewoon iemand, had een, gewoon een spin in zijn oor. En het is wel slim, inderdaad, om op die manier zo'n beest eruit te krijgen. Uh, ja, ja, net wel logisch. Hij kwam naar sprake. buiten en hij had echt zo van, jongen, jongen, heb een overstroming. Ja, <laughs> Hey, uh, goedemorgen, zijn we al begonnen. Ja, Mark, ja. we zijn al lang begonnen. Oh. Ja. Oh. Hey, je Schat. hebt niet goed geluisterd of staat de radio in de keuken niet aan? Want ik zeg: van neem voor nee. mij ook even een kopje thee mee. Eh, maar nee, nou, nee. Ik ga hem zelf halen. Hij, hij was zo gefocust. Uh, dan moet je zochtens vroeg even die radio aanzetten. Ja. Oh, die stond gewoon niet aan. Hè? Die stond maar, gewoon maar, niet. Uh, hoe uh, komt het zo? Wat is, wat is het dus ja, nee, ja, gewoon verslapen. Gewoon verslapen. Ja. Ja. Nou, in dus, uh, ieder geval wordt zeer gewaardeerd dat Bedankt je. Het is een historisch moment. Hij is er. We zijn weer compleet. Ja, Team is compleet. En straks naar de volgende plaat hebben wij de Zandvoortse berichten. En ik zit even te kijken wat voor plaat ik ook weer zou opstarten. Het vind hey, dat wel... natuurlijk natuurlijk hoop gedoe uh, uh, over deze plaat. Van uh, de, de... Nee, sorry, ik zet hem even terug. Voor. Dit is zo uh, knullig gewoon. Uh, Eagles of Dead Metal oh, hebben een nieuwe uh, plaat uit. En uh, die speelt natuurlijk in uh, de... Uh, de, de, de die, die. Die kroeg, die natuurlijk in Frankrijk is beschoten waar binnen zijn geweest. Hoe heet die kroeg nou ook weer? Ja. Nee, nee. Ra uh, kataklan? Rataklan? Die bedoel ik. zo kort. Ja. Nee, laat maar. <lacht> wat? Jezus, wat geknulligd. Ik dacht dit dat die blaad er afgelopen was. Hij loopt gewoon vast. En waarschijnlijk zit er een stofje op de cd. Ja, dames en heren, wij draaien gewoon nog van cd. Nog net niet van vaniel. Dat scheelt weinig. Maar goed, het is allemaal een beetje knulligheid. Het een loopt vast en de ander draait niet. Goed, dacht, uh, ik dacht, ik dacht, ik dacht, de zaterdagmorgen, Toepak En jawel, tijd voor de Zandvoortsberichten. Ik dacht dat je nog van cassettebandjes draaide. ja, ja. ja zo oud ben ik ook wel weer klopt ook wel weer goed tijd voor de zandvoortsberichten althans als mijn computer nu wel ook aan het werk gaat ook niet oh, het is een dit. lekkere ochtend even volledig zijn ik had het natuurlijk net over de Bataclan in, uh, uh, in uh, Frankrijk daar speelden de Eagles op death metal en uh, tijdens het concert werden ze natuurlijk uh, uh, ja, verrast door een, een rondebiel met een uh, machinepistool en die zei, het is afgelopen. En toen begon hij rond te schieten. En er is ook een interview te zien met de, de leden van, eh, Ico, uh, van deze band. En die zie je echt dat ze aangeslagen zijn. En de man van de merchandising die is helaas wel bij de aanslag om het leven gekomen. En nu vragen ze of ik op om elke band om deze plaat te gaan cufferen. En deze plaat een grote hit te maken. En dan gaan ze waarschijnlijk met de opbrengst van die plaat iets doen. Dat heb ik niet helemaal meegekregen. Goed, ik zie dat de koffie hier ingeschonken is. En ik ja. hoop dat de alle apparaten nu weer... Aan het werk gaan. Ja, misschien moet je ze ook een beetje ook wat gaan doen nu? Hè? Ja, vertel. God, nieuws uit het antwoord. Ja, ja uh, om uh, de enorme populatie damherten in Noord- en uh, Zuid-Holland, uh, uh, Hollandse Duingebied, uh, op een goede manier te beheren, is de fauna-beheerplan opgesteld door de uh, fauna eenheden van uh, Noord- en Zuid-Holland. -uh op 17 november hebben uh, gedeputeerde uh, staten uitgesproken dat uh, het plan uh, voldoet aan de eisen en uh, dat gaat dus door. Dus we kunnen eindelijk wat doen aan de overbevolking van de herten. Dat werd toch ook wel eens tijd. En ja. hopelijk gaan ze dat vlees wel goed gebruiken. Ja, nou, het, Want het ook was wat vlees wat vrij natuurlijk. Het, uh, het was uh, super lekker. Ik heb een tijdje terug uh, heb ik het uh, hier bij de slager gehaald en dat uh, is lekker, uh, lekker stukje vlees. Ja, je ziet nu uit je, zie je net, uh, zie met het fuk of is het echt waar? Nee, het is echt waar. Ja, ja nou, is echt. Okay. Je kan hier bij de, bij de slager kun je, um, um, kun je hertenbiefstuk halen uit de duinen hier. En dat is. Uh... aan te aanraden. Plaatselijk vlees. Plaatselijk, Plaatselijk vlees. En het ja. was oh. erg lekker. Nou. Ja. Kijk, goede tip. En nog meer dan voor zijn berichten ja, zijn? Ja, ik zag dus net. Dat zat ik dus te zoeken. En je denkt, waarom gaat ze dan niet. Heb jij nou mijn krant gepakt gewoon? Ja, ik heb gewoon jouw oh, krant gepakt. Oh, dat is toch wel heel ernstig? Maar uh, ik ben gisteren uh, ben ik bij de opening geweest van het museum. Want uh, er is een nieuwe tentoonstelling. En uh, het hele leuke is van... Ik kijk even over de advertentie bij. Ik heb wat extra ondersteuning. Ja. Maar uh, het was om, om, uh, om vijf uur. Ja. En er, was, er werd dus een stuk gespeeld. En dat ging dus eigenlijk over Anton Piek. En dat is Anton met zijn vrouw. En die sprak dus met uh, meneer Van Lennep. En mevrouw, dus volgens mij... De, degene die, van wie Els Wout is in Haarlem. Els Wout is een enorm landgoed. Ja. En dat was gewoon een heel toneelstuk gespeeld... om te zorgen dat het uh, geopend werd... En uh, het was erg leuk. Maar ik denk dat ik anders zo direct maar even op terug moet komen. Want <laughs> ik ben, ik ben, uh, ja, ik was koffie aan het zetten, hè, voor ja, jullie. Ja, ja, dat is de vrouw, dat is echt de eerste, de eerste taak die een vrouw leert. Koffie zetten, en daarna komt pas die andere taken. Ja, allemaal. precies. Die taak heb je nog niet volbracht, dus ja, blijf even bij nou, je eerste taak. Gewoon. Maar ik heb anders dan een ander leuk berichtje, hoor. Mag, dat mag nog. Ik doe eerst wel even de, de gevel van de flatgebouw... op de hoek van de Thomsonstraat en Celsiusstraat dreigt een maandagmiddag neer te storten. Uh, en, en meteen werden de hulpdiensten ingeschakeld. Die die directe omgeving afzetten. Dinsdag is de muur in de loop van de uh, dag gecontroleerd. Afgebroken, neergehaald. Er was ook geluidsoverlast. Dus blijkbaar maakte dat veel waar. Dus de mensen die er woonden moesten ook geëvacueerd worden. Het is toch een heel sensatie. En nu verwijzen ze het ook allemaal naar de KEI. De woonstichting de KEI. Dat die geen heel slecht onderhoud heeft gepleegd. En die, zegt, die ontkent dat natuurlijk. Dus er komt vast een onderzoek naar. Maar het is gewoon wel maf dat ze een complete muur hebben weg moeten halen. Het is, het is gewoon verzakt. Ze hebben de, de, de grond onder het vlechtgebouw ook verstevigd. Want ze waren bang dat uh, door die stenen naar beneden vullen... dat ze misschien nog bij kabels, kabels zullen, uh, zouden maar goed, beschadigen. Maar goed, dus uiteindelijk uh, is het redelijk goed afgekomen. Geen slachtoffer bijgevallen. En het grappige tekening van de mannetjes is dan wel de gevel bijna uh, ingestort... Zou Zwarte Piet hier mee te maken hebben? Oeh. Oeh. Zou zomaar kunnen. Goed, meer ze berichten. <laughs> meer ze berichten. Uh, drie jongens voor de studenten hebben een nieuwe selfie-stick bedacht en ontwikkeld. Niet bepaald wereldschokkend, want de stick bestond natuurlijk al. Ja. Maar wel is de bestaande stick op alle fronten verbeterd. En de naam, the next selfie-stick. Oftewel, een, een alles-in-een-reis <laughs> <rice> gadget. <laughs> gadget. Ik vind het zo'n onzinnig ding, hè? Ja, je hebt hem toch nog helemaal niet... Uh... Nee, maar gewoon het principe selfie-stick. Ja, oké. Okay, selfie-stick. Okay. Ja, nou ja, een cameraman is duurder hoor. Maar uh, de heren zoeken dus nu beter. via internet... Voor investeerders die iets zien in deze ontwikkeling van het ding. En uh, nou ja, het gaat gewoon uh, maar heel moet, spannend worden. Maar er moet heel wat geld... Uh, 50.000 euro hebben ze nodig... voor een selfie-stick op de markt te brengen. Ja, dus hij is nog niet op de markt. Nee, maar dat is toch heel veel geld. Ja, maar er komt dus op 30 november... Uh, een grote presentatie in het Krancafé XL... En dat wordt dus een start zijn voor de crowdfunding-action. ex actie Het zou zo leuk. zo sowieso wel leuk zijn als zoiets gaat lukken. Ja. Ik bedoel, uh, ja, het is toch ook als je iets kan ontwikkelen met z'n allen. Uh, grappig om dat uh, in de markt te zetten. Goed, de, de volgende uur veel meer Zandvoortse berichten, dames en heren. Maar eerst even kijken of ons de techniek weer ondersteunt in het radioprogramma. Misschien volgende uur draai ik nog wel even de Nickers of Dead met als ik de cd er heb opgepoetst. Maar eerst even de koeks around town. Ja, hem. de amateurradio. Ja, sorry, ik probeer mezelf wel een beetje goed te praten... als het echt zwaar gaat. Maar goed, de uh, cooks en... Uh, love you when the chips are down. Ja, zet de chips maar even neer. Je eet er te veel van. Dat is misschien een beetje het achterliggende gedacht van deze plaat. Ik lulde maar gewoon wat op. Het <lacht> is de zaterdagmorgen hier met Toepakleefd op de radio. de toestellen. Aanstaan. Wat zit er dan weer voor... Oh. zit er weer een of ander brommel op, uh, op het tent. Rustig. Wil ik rustig. Rustig. Kom, rustig ademhalen, komt alles gewoon goed. Adem in... Goed, we hebben natuurlijk. Ademaar. Was het net nog? Uh, yeah. Ja. Ja, daar hebben we ook weer uh, een speciaal uh, uh, stukje tekst voor. Waar heb ik dat stukje tekst ook weer? <laughs> ja. Om het even, even te helpen. Goed. Knutsel. Uh. Knutsel, klaar. Knutsel. Uh, klaar. Uh, uh, ja. Um. <laughs> Je bent met stomheid geslagen. Ja, ja. dat is het, ja. Met ja. stomheid geslagen. Ja, dat kan. Uit het veld geslagen. Doodgeslagen. Ja. Net nou, nou. als die spinnet hè, in Australië. Ja, zoiets is het. ta Nou, We hadden het al eerder over de het, uh, het straaljager die neergeschoten is van Rusland. Jij ja. was er niet bij. Nee. Daar wil ik er nog een keer over beginnen. Heb jij er nog een, uh, een hele leuke nou, ja, theorie ik, over? Wat, of, ik, nou, ik, wat ik vanochtend op de radio hoorde was, uh, of, ja, uh, ja? was dat um, de Russen heel hard terugslaan. Uh, die houden namelijk 15% van al het eten. Wat geïmporteerd is, keuren ze af. Dus dat wordt, uh, wordt niet het land ingenomen. Inge nou, dan lijden ze maar honger. Ja. Dan lijden ze maar honger gewoon. Nee, bij... nee alleen van het Turkse vlees. Ja, vlees. Ja. Dus ja. ja, dat kan. Uh, ja, net, dat was net zoals wat, we, wat ze met Nederland hebben gedaan. Ja. Bij, bij ons werd ook alles eten en zo tegengehouden naar, uh, naar Rusland. Maar 15 procent. Ten eerste vraag je ja, af, hoeveel eten komt er uit Turkije vandaan? Ik weet ah, ja. niet veel. Ja? Ja. Turkije is, het... is natuurlijk best wel een land wat relatief warm is. Uh, veel, ...veel zon heeft, dus die, ik denk dat heel veel uh, groenten en uh, ja. fruit niet echt... ...maar in ieder geval tomaten en uh, allemaal lekkere... Ja, Ik le dat ja, denk ik wel, ja hoor. Nou goed, dan is 15% misschien nog wel redelijk veel. Ja. ja. ja. ja. En, en kun je het... moet je je voorstellen dat je gewoon lekker hebt gestapt... En je komt bij de kebabtent en je hebt geen kebab meer. Gewoon helemaal ja, leeg. Het is zaak. heel naar, inderdaad. Dat is wel echt. Uh, ja, ik, uh, dat... ik ga niet verhuizen naar Rusland. Nee, niet, uh, echt. nee. Heel naar. Maar ja, goed. Ik vind het wel goed van Poetin dat hij gewoon wel uh, wil samenwerken met, uh, met Europa om IS uh, te verslaan. En ik zag gisteren de president van de Oekraïne. Die ziet het helemaal niet zitten. Die heeft zoiets van: nee. Rusland, ja, daar gaat hij de dienst uit maken. En hij heeft nog heel wat uh, uit te leggen, sowieso over jullie uh, vliegtuigen... wat hij neergehaald heeft met zijn uh, separatisten. Hij was echt, hij trok echt van leer, die, uh, die president ja, van ik... Oekraïne. zo, daar, met Rusland wil ik echt niet meer samenwerken. En jullie moeten ook niet met Rusland gaan samenwerken. je weet totaal niet wat je aan dat land hebt. En had ik echt zo als jeugdje. Hij denkt wel erg aan zichzelf, had ik het idee. Dus, ja, maar zoals, eh, van, dus Denk, denk de... even aan het grotere plan wat we hebben. Ja, alleen... Uh... Rusland is nou niet echt uh, een betrouwbaar. Die, de afgelopen tijd is hij al niet echt betrouwbaar uh, nee. geacht. Want hij is gewoon. Ze zijn in plaats van op IS, zijn ze op andere uh, volken in, uh, uh, in maar, dat land aan het schieten. Daar dus. zijn we niet zo ver af afgezakt dat we eigenlijk. Niemand is zo slecht als IS, dus als iedereen wil meewerken tegen het IS, is het toch prima? Ja, zo ver ja. zijn we niet meer. Ja. Ja. Maar we moeten gewoon, ja, laten we eerlijk wezen, uiteindelijk is de enige manier hoe we die oorlog enigszins winnen, ja. is gewoon door grondroepen te sturen. Boots on the ground. Ja, ja nou, we ja. gaan die oorlog niet winnen vanuit de lucht. We kunnen die Koerden toch wel extra wapens geven, dat die het voor ons oplossen? Ja, niet die drie Koerden die daar nog zitten. Ja. Geven die een extra klappertjespistool en dan uh, gaan we het winnen. Ja, ik, ja. Weet, ik weet niet of wij ons nou zo mee moeten bemoeien, maar dat, dat is, het moet wel. We, het, we zien het echt tot een dikke toe in, heb ik het idee gewoon nu. Ja, maar, maar je lost het niet op met wapens. Nee, PDS is, nee. ja, ja, ja. is wel een beetje. Het ja, wordt alleen maar erger, er wordt steeds meer haat gezaaid. En waardoor alle kinderen en uh, nazaten na van al diegenen... die hier weer gaan overlijden. Die nog meer vast zijn van ze moeten sterven voor het goede doel en weet ik veel wat allemaal. Ja, en het, wordt, het lost het niet op. Het toch een klein beetje verzwakken en zorgen dat ze anders gaan nadenken. Maar dat is nog wel even een omslagpunt. Ja, denk ik dan? denk dat ze een kussens moeten doen. En ik heb wel eens gehoord van een kussens omdenken. Ja hè? Ja, ja, dat is het gewoon. Omdenken. Wat kan je hier voor positiefs uithalen? Ja, precies. We kijken eens hier positief. Nou, we hebben niet last meer van uh, overbevolking straks. Als het zo al doorgaat. We vergrijzen hier gewoon niet meer. Nee, nee. zeker niet.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 Laptop. Laptop. Laptop. Of is dit nou nog muziek? Het is alleen maar geluiden zijn, dat zag. Bevreden. Dat is toch Bevreden. het idee van muziek? Oh Als ja. geluiden zijn. Ja, sorry. Het moet toch gemaakt worden op een, een drumstel of een gitaar? Een elektrieke gitaar kan er nog wel. Maar wat dit dan toch is, is de nieuwe zing van De Staat, Pep Talk. En dat hebben we soms nodig om elkaar weer te motiveren. Om weer het goed in het leven te gaan staan. Eén op de vijf uh, medewerkers van het Rode Kruis wil geen vluchtelingen helpen. Hoor ik oh, gisteren oh, het nieuws? Het onzin. Rode en ik denk Kruis. Bijzelf, Ja, het Rode Kruis is gewoon een afspiegeling van de, de mensen, de Nederlanders. En een op de vijf Nederlanders heeft ook niks met vluchtelingen. Denk ik van ja, ik zag pas alleen nog zo'n foto in de krant van een man in een mooi strak pak, mooi kapseltje. Met een roze koffer. Die stond te wachten op de taxi om naar Schiphol te gaan. Want hij heeft geen toekomst in Nederland. En dan sta je dan als Rode Kruis medewerker naar. Weet je, met je uitkering, je gaat mensen helpen. Dan denk je: Moet ik die man nou gaan helpen? Nou, volgens mij. Ik weet het niet hoor. Maar volgens mij uh, heeft hij geen hulp nodig. Hij neemt ook een taxi naar Schiphol om terug te gaan naar zijn eigen land. Hm? Ja, tuurlijk. Hoe werkt dat dan? Dus ik kan me best wel voorstellen dat mensen, zeker wat oudere mensen... die hebben daar helemaal geen zicht op. Die denken van, ja, maar die vluchtelingen zijn toch allemaal... Uh, het zijn geen vluchtelingen. Ze zijn toch op zoek naar het geluk. En dan moeten wij ze daarbij helpen. Nou, dat kunnen ze zelf ook wel, denk ik. Er zijn volgens mij wel groeperingen in Nederland die meer ons hulp nodig hebben. Dus ik snap ze wel. Ja, ja maar, maar het is inderdaad niet zo... Ik, vluchtelingen, het klinkt meteen zo heel heftig. We ja. willen ze zien als, als iemand die niks heeft. Ja, helemaal, ja. helemaal niks. Zonder schoenen ook liefst. Ja. ja. En met, uh, met alleen ja. een t-shirt aan. In dit weer lopen ze buiten. Ja. Die mensen wil ik helpen. En dan, dan geef ik ze 2 euro. Ja. En dan is het klaar. Nou, dan is het klaar. Dan wegwezen. Want nou, ik, de, ik heb gegeven dat de vluchtelingen die in Zandvoort zaten, die zitten nu ergens in Brabant. En die ja. zitten gewoon, die, iedere week gaan ze naar een nieuw Gewoon. Dan hebben ze al een cultuurshock. Ja. En dan word je ook nog eens van Zandvoort. Nou, nou, nee, eerst, eerst, eerst gingen ze volgens mij uh, wat hoger in de provincie. Niet Kastrukken, maar een andere plaats. Maar ze schijnen nu, nu weer in Brabant. En dan gaan ze weer ergens anders. En iedere. Ze zitten hier vijf weken en vijf weken een andere plaats. Ah, dus. En ik denk van, nou, dat is. Dat is de, ja, maar we, we weten gewoon niet wat we ermee aan moeten. Want er is gewoon geen genoeg ruimte. Of, of de mensen waar, waar we eventueel plek hebben, die gaan zo uh, reageren. Dat was toch ergens ook weer in Brabant of zo. Dat, ja, ik, dat er geen op, opvangcentrum kwam? Ik, ik heb alleen maar goede berichten gehoord. Af en toe hoor je wel negatieve berichten. Maar nee, ik hoor ook heel veel mensen die zeggen... Uh, ik wil graag helpen. Een collega van mij, ook twee collega's... gaan ook helpen bij zo'n je. Want dan ja. kan je daar vrijwilligerswerk door. jezelf zelfs zo'n wachtlijst. Weet je? Ja, We hebben genoeg vrijwilligers. Jo, nou, ik heb uh, begrepen dat er in de groep die hier was... was er een hele leuke uh, match tussen een jongen en, uh, en, en, en, en een jonge Zandvoorter. En die jongen die schijnt nu gewoon uh, bij die jongen thuis in Zandvoort te wonen. Kijk. En die kan heel goed zwemmen en die schijnt dan ook al uh, uitgenodigd te zijn om mee te doen met bepaalde kampioenschappen en dat soort dingen. En met, uh, en dat vind ik een leuk project. Dat soort mensen moeten we hebben. Dat, uh, ja, die, wat, wat, kampioenen willen we hebben. Precies, ja, oh, kampioenen. Ja. Iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Ja, ja. ja. ja. die willen we hebben. Dus uh, als ze nou steeds ergens zijn en steeds valt er wat af, uiteindelijk is het, is het op. Is ja. op? Nou ja, dat zou wel mooi zijn. Oh, ja, Rutte had wel eens gezegd: het loopt nu een beetje naar beneden, het aantal vluchtelingen dat Nederland komt. er wacht nog 58.000 of zoiets. Maar ik hoop toch dat volgend jaar dat het stopt. En wat, we kunnen niet elk jaar zoveel gaan opnemen. Dat gaat niet lukken. Ik kreeg van de week een brief in de brievenbus aan de bewoners van. of aan de omwonenden van nou, een of andere complexen wat bij mij in de buurt staat. Ja? En dat ging dan ook over de, dat daar vluchtelingen gaan komen. En dat daar aankomende. Voor een week? Of zo? Daar, ja, helemaal. geen idee. Maar dat, dat stond er niet bij. Maar ja. uh, aankomende woensdag is er een. een, een Informatieavond. Ik ga er wel heen. Ja. Maar, We niet, je uh, gaat niet rellen, hè? Nee, ik, ga nee. Er, ik, mijn, ja, ik heb zoiets van... Uh, kom maar, ik, uh, ik heb er geen probleem mee. Ja, dus, uh, maar ja, ik, ik ga er eigenlijk meer heen... om te kijken hoe nou die sfeer daar is. Als journalist ga je daar naartoe. Ik ga dus er als journali de ja. journalist. Ik ga met zo'n petje op, pers... Yes. Ja. Dus, uh, dan ga je komende woensdag. Ja. En dan ben je er gewoon. Je vertel net dat je er zaterdag niet nee, bent. Daar ben je ja, er over vertellen. Nee. Ja, nou dan verbellen we bellen wel even. Ja, Als ik weet daarna vertel je gewoon over. Ik ben wel nieuwsgierig hoe het, uh, ja, zeker. Hoe het is verlopen daar in de Haarlem. Want, uh, je hoort ja. heel vaak negatief, maar er zijn ook heel veel positieve geluiden over zoekers, Dus uh, dat we hier gewoon heel goed zijn in het opvangen en het bijstaan. Robin Schultz en Sugar. Oh, bijween.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 Oh, het blijft een lekker plaatje. In zoveel versies op de markt gebracht. En dit is er een van Sugar. Robin Schultz, hier in de zaterdagmorgen. Het is vandaag natuurlijk uh, 28 november. En dan gaan we altijd even kijken wat er allemaal gebeurt uh, door de jaren heen op deze datum. En ik, uh, vandaag uh, kom ik toevallig het, uh, het stukje tegenover Jeffrey Dahmer. En Jeffy Dahmer... Volledig zijn, het ook Lionel, dan maar. Hij was een uh, seriemoordenaar. Uh, necrofiel en kannibaal. En uh, in uh, 1994. Uh, een, e een echte gezellige jongen, dus. Echte gezellige oh. jongen. In 1994 is hij uiteindelijk uh, vermoord in de gevangenis. Hij heeft tientallen mensen vermoord. Hij uh, had in het begin wel een goede jeugd. Maar uiteindelijk, uh, na, na toen hij een gegeven moment zeven, werd hij een beetje En zijn vader was een uh, uh, uh, man die uh, in de scheikunde zijn uh, sporen had verdiend. En uiteindelijk uh, had hij ook zijn zoon uitgelegd hoe je dingen kon ontleden. En hoe je vlees kon op oplossen, waardoor je de botten overhield. En uiteindelijk ging uh, deze Jeffrey daarmee experimenteren. Eerst eens wat dode dieren langs de straat ophalen. En uiteindelijk ging hij uh, met vriendjes en vriendinnetjes experimenteren. En uiteindelijk gingen dus uh, mensen ook verwoorden. Uh, Wacht, ging gingen met vriendjes en vriendinnetjes. Heeft hij vriendjes en vriendinnetjes ook? Uh... Ging hij mee experimenteren, zei hij. Ja, ging hij mee experimenteren. Maar samen gingen ze ontleden. Ik neem niet aan dat hij zijn vriendjes uh, vermoordde. Dat deed hij wel. Oh. Ja, en uh. uiteindelijk heeft hij dus iets. ze denken tussen de 30, 40 mensen vermoord. Soms zat daar een jaar of zeven tussen. Maar soms, de laatste periode van zijn leven... vlak voor die werd opgepakt... vermoorde hij elke week iemand. En daar deed hij ook al eens seksueel handel, handelingen mee... Uh, nou ja goed. Het, het, het is er, echt het is gewoon een, een soort verslaving. Echt, als je, denkt, als je dit leest, denk je jezelf. Nou, dit is een heel goedkoop script voor een horrorfilm. Maar het is echt gebeurd. Deze man is eindelijk, eindelijk opgepakt. Twee uh, uh, agenten hebben hem eerst nog even laten lopen. Er een, een, een, werd een naakte man op straat gevonden. Die had allerlei bloed. Dus ook tussen zijn benen had hij bloed. En uiteindelijk uh, kwam deze, uh, Jeffrey kwam, uh, deze man ophalen. Hij zegt, ja dat is mijn vriend. En we nou ruzie. En, uh, uh, nou goed, en uiteindelijk uh, was deze man zwaar verdoofd. Die agenten dachten, oh, oh, twee van die homo's. Nou, laat ze maar gaan. En uiteindelijk bleek dus dat deze man... dus het slachtoffer was van deze Jeffrey. En uiteindelijk is deze man is dus ook doodgegaan. Uiteindelijk, uh, nou ja, via omswermingen... kwamen ze uiteindelijk toch weer bij hem terecht. En toen hebben ze hem opgepakt. Maar die twee agenten zijn later ook nog weer ontslagen. Eervol ontslagen, omdat ze zo makkelijk waren. En ook, uh, nou ja, onsmakelijke uh, opmerkingen maakten... tijdens het verhoor en zoiets. Dus het is, uh, het is een bizar verhaal. Deze Jeffrey Lionel uh, Dammer. Die in 1994, 1995 werd vermoord in de gevangenis. Seriemoorden nou. Goed. Ja, ja. hij zat er al een tijdje aan te komen. Spencer. En Spencer is het uh, nieuwe hulpje op, uh, op Schiphol. Ja. Hij gaat Maandag uh, wordt hij in gebruik genomen. Het is een, een, een, een vriendelijke robot. Ja, wat doet hij? En hij wijst je weg naar de gate. Ja. Dus mocht je nou verdwaald zijn op Schiphol, vraag het aan Spencer... en hij helpt je de weg te vinden. Oké, okay. dus oh, ja, Dat is wel leuk. Heeft uh, hij ook een beetje menselijke trek? Of is het echt zo'n uh, ding die op rolletjes rijdt? Zo? Uh, nou, hij, hij, hij heeft wel zeg maar, een gezicht wat een beetje menselijk is. Ja? Maar voor de rest ziet hij er niet te menselijk uit. Willen we ook niet als, uh, als mens dat, we, dat robots te menselijk worden? Nee, anders krijg je zo'n uh, onheimelijk gevoel. Dat je denkt, oh, ja. Ja, wat, welke, wat voor scène zit ik nou uh, helemaal? Goed, straks naar uh, 9 uur uh, straks nog meer overzicht. Wat er allemaal gebeurde door de jaar heen. Eerst even op weg naar het nieuws. Ik ben ik nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt weer in de wereld? Ja, van alles. Ja, of er uh, nog uh, dingen naar beneden zijn geschoten. Ja, dat het, is, uh, het is allemaal altijd uh, spannend. Maar ja, misschien ja. nog ja. wat nieuws over het klimaat. Tot zover. Het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het N